De leer van liefde, uit onze les, het schijnt. Er is een zaal, ik citeer het, er is een zaal van de lagere liefde en de zaal van de hogere liefde. Einde citaat. Als iemand mij zou vragen wat Kabbalah is, hè, dan zou ik zeggen, het is de leer van de zaal der liefde. Die onwetende vragensteller zal dan vragen, wat is de zaal? En om dat te vermijden, zou ik zeggen, om nog meerdere vragen. Die uit zijn hoofd komen, zou ik zeggen: het is de leer van liefde. Wat bestuderen wij? En wat passen wij toe in ons dagelijks leven? De leer van de liefde. Niet een geloof, waar liefde wordt gepropageerd, heb elkaar lief, enzovoort. So liefde op zichzelf. Niet gerelateerd aan iets dat buiten jezelf is. Maar de liefde zelf. Ga je jezelf aanpassen, je innerlijk laten overeenkomen met deze leer van liefde, dan ga je een object van liefde zijn. Liefde gaat zich dan inkerven in jezelf. En automatisch ga je dan alles wat buiten jouzelf om is, liefhebben. Niet omdat het een doctrine is, een dogma of een mitzwa voorschrift. Je moet, je moet, je moet, je moet een ander liefhebben. Het is een plicht, want niemand kan op die manier een ander lief hebben. Je kan een ander bevelen geven om iets te doen wat buiten hem plaatsvindt. Maar bevelen doen aan wat binnen een mens is, dat kan niemand doen. Volgens de wetten van het heelal. wie anders, niemand kan uh, bevelen doen aan iemand die zich bezighoudt met de, met de leer van liefde met het individuele geestelijke werk. De staat maakt een wet en de mens gehoorzaam de wet. Gehoorzaam veronderstelt al een soort dwang. Ik wil iets anders doen, maar de wet legt mij iets op. Liefde legt niets op. Liefde is iets waar een mens naar moet en mag verlangen. Waar komt dat verlangen naar liefde vandaan bij de mens, bij een mens? Ik heb het niet over dierlijke liefde, seks enzovoort. Liefde voor je kinderen, liefde als ik krab jouw op dat je... Opdat jij de mijne zal krabben. Niet dat, maar de ware liefde, de eigenlijke ware liefde, die kan je ook niet aan jezelf opleggen. Waar komt de trek in liefde vandaan? Van onze bron, die volledige liefde is. Duidelijk, één sof. Eindeloos. Ik spreek niet eens over Hawaii. Natuurlijk komt uit één sof, dezelfde bron. Maar Hawaii is al een matrijs van het heelal. De bron van het heelal, dat uitkwam uit één sof om de wereld te scheppen. Het is één sof dat zich al heeft gevormd in vier stadia. De ketter, de vijfde, niet. Het is al een zekere vorm die of heeft aangenomen om de wereld te scheppen. Onze trek in liefde komt natuurlijk ook van Hawaii. Maar als wij verder optrekken naar boven Hawaii. En Hawaï is eigenlijk zeer antiek. En boven de Hawaï is Abuim, maar daar zit ook die Hawaï toch wel inbegrepen. Maar boven al die krachten daar is de kracht van één Sof. Er zijn diverse verschillende niveaus ook van Hawaï. Maar de kracht van één soort daar is, het is alles eenzijnde liefde. Er is geen scheiding meer tussen het mannelijke en vrouwelijke. Dat is wat de liefde is. Eigenlijk moet ik bekennen, dekken al die woorden die ik probeer uit te spreken, helemaal niet wat de liefde is, want eigenlijk de liefde is naar krachten onuitspraakbaar. Waar de ware liefde begint, daar is welke taal dan ook onmachtig. Dat is misschien de beste definitie van wat liefde is. De beste houvast. Wat is de liefde? Hoe kan je dat omschrijven? Je kan pas zien wat de liefde is, als geen woorden meer bij jou opkomen om het te beschrijven.